Het gaat om de 28-jarige opdrachtgever en iemand van 25 die de moorden pleegde. Een derde verdachte van 29 pleegde volgens de rechtbank één moord minder... en krijgt daarom 30 jaar celstraf. De opdrachtgever is een broer van een van de mannen... die in 2012 in de Amsterdamse die de buurt werden doodgeschoten. Volgens het OM had hij het gemunt op criminelen... die hij medeverantwoordelijk houdt voor de dood van zijn broer. Een man die in maart Maarten Gein een jongetje van acht, doodreed... moet vier jaar de cel in. Hij mag vijf jaar geen auto rijden. Hij was in zijn auto gestapt, hoewel hij te veel had gedronken. Hij reed door rood en botste op een gezin uit Houten. De jongen van acht kwam om het leven. Minister Blok vindt dat de Nederlandse politicus Murat Memis... die vastzit in Turkije, zijn proces in Nederland moet kunnen afwachten. Maar hij kiest voor stille diplomatie... en wil zich niet mengen in de Turkse rechtsgang. Blok is bang dat een harde opstelling averechts werkt, omdat Turkije dan gezichtsverlies leidt. Morat Memis is namens de SP raadslid in Eindhoven. Op 30 april werd hij in Turkije opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij zit niet meer in de cel, maar hij mag het land niet uit en zijn paspoort is ingenomen. De straf voor het verstoren van de openbare orde gaat mogelijk omhoog... als er terroristische of extremistische motieven zijn. In een Kamerdebat noemde minister Grapperhaus dat een interessante gedachte. Het voorstel komt van het CDA... na aanleiding van de bezetting door activisten van een varkenshouderij in Bokstel. Volgens die partij hebben de activisten veel kwaad gedaan... en komen ze te makkelijk weg met lage straffen. Ook de VVD pleit voor een hardere aanpak. De minister zei dat de strafmaat voor dit soort vergrijpen misschien omhoog kan... als er radicale motieven in het spel zijn. Het weer in de loop van de middag in de Binnenland Zon. Aan de kust bewolking tot 20 graden. Aan de kust tot 31 in het Zuidoosten. Morgen op meer plaatsen zon en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Please pass in your seatbelt. Maar ik kom er net gewoon echt twee minuten geleden... kom ik erachter dat ik gewoon de jingles vergeten ben. Oh jee, dat wordt insp inspiratie jongen. Echt oh. improviseren. Ja. ja, echt. Dat ja, is echt niet het, normaal. Het, het is te doen. Hè. We, kunnen het ook, we kunnen ook wel zo'n jingle draaien. Hoe ga jij dus het? Kan. als die vol doen? Dat ga ik niet doen. <laughs> uh, dat ga ik niet doen. <laughs> Ken jij dat niet? Heb je dat niet ingestudeerd? Nee, ik, eh, ja, MC Vlaffel is toch een, een mannetje van de, gouden, uh, ja, van de gouden kunsten. En dat ja. doe je niet na. En snel praten kan ik vandaag ook niet. Nee, dat heb ik uh... <laughs> we niet. Gaan, we gaan straks we even gaan... horen wat voor geweldige excuus je had. Want jij, jij komt net ja, de, ik... de, de studio pas binnenlopen. Ja, echt, echt één minuut geleden. Ik ben precies op tijd. Nou, hartstikke goed. Loud Luxury, Brando en Barney.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 No my innocence, I Finding my innocence my innocence if I eat Finding I my innocence if my.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 everybody Ja, je hoorde luxury. Brando en Barry hoorde je er net voorbij komen. Patrick heeft uh, last van inspiratie. Iets te veel, iets te veel. Hoeveel waren het er, Pet? Vertel eens, nee, jongen. Echt niet veel. Echt niet nee, veel. echt niet. Ik heb begrepen dat, wij, dat ik iemand on cover heb zitten... die kan getuigen dat er waarschijnlijk meer waren dan echt niet veel. <laughs> echt maar. Ik denk maar acht. In ieder geval, dat denk ik. Je denkt maar acht. Ja, maar ik heb niet gegeten. Dus dat was Oh ja. Dus ja, dat is een nee. goed excuus. Nee, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat oh, zal het, het zijn. Het waren er zelfs maar vijf. Ik... Maar vijf? Ja, dus... Maar vijf? Ja, oh. maar ik heb niet gegeten. En dat is echt wel een kleine probleempje. Ja, nou, daar gaan we het nog wel een keer over hebben. <laughs> Jongens, we zitten weer in een nieuwe week van de Euro Breakdown. We hebben, vorige week hebben we natuurlijk de live uitzending uh, mogen bijwonen. Uh, dat hebben wij van acht uh, tot half tien hebben we dat gedaan. We hebben onder andere artiesten geïnterviewd... zoals Yves Berendsen. Jeroen van der Boom is ook nog voorbijgekomen. Uh, Luna volgens mij ook nog. Ja, Luna, Hitro. Zeker. Dus uh, we, we, hebben, we hebben flink wat gehad. Het was een groot feest op het Badhuisplein. En de volgende dag alsof er niks gebeurd was. Nee. Alsof er niks gebeurd was. Het zag echt top uit. Gewoon alles schoon. Alles ja, netjes. Alles fris, fris. Alles truitig. Hartstikke goed. Ja. Prima. Zo hoort het ook. Hey, we hebben uh, in uh, deze week uh, in de lijst hebben we vijf nieuwe nummers. En normaal gesproken komen er drie tot vier nieuwe nummers komen er binnen in de lijst. Wisselt natuurlijk wel het een en ander. En ja, het is gebeurd. Wat is gebeurd? De, de Die Hard plaat is eruit. Is die eruit? Ja. Meen je niet? Hij heeft er 60 uh, weken, denk ik, in totaal ingestaan nu. 60. 60 weken. En daar hebben we het over uh, in ieder geval One Kiss, Kelvin uh, Harris en Dua Lipa. Die heeft 60 weken in de lijst gestaan. Heeft nu eindelijk zijn uh, uh, ja. Die plaat plek afgestaan. Ja, Aan. Die moet hij gaan afstaan. Dat, dat, en wat de volgende die plaat is, dat, dat, gaan, dat gaan we zo achter komen. Uh, een van de nieuwe platen die, die is binnengekomen, uh, die is binnengekomen op uh, plek 37, dat is uh, Danich uh, Land en dat is uh, de overzonderling remix. Vanmiddag even alvast even voorgeluisterd en you're in for a treat. Het past een beetje bij het weer, dus gooi die handjes gewoon lekker in de lucht. Klinkt lekker. Geniet ervan. is I shouldn't say that. <laughs> I'm not like wearing any underwear, so. bitches. Dat je vandaag zal horen waar we kunnen praten. Ja, die. die, die... Stom kan je zijn, en... zijn hè? Vergeten, ja, echt. Echt, oh, zo nou, jammer. Ja, ik, ik, ik weet nog wel iets stommers. <lacht> vertel, vertel. Ja, um, ik, uh, ik, ik, vroeg me, ik vraag me eigenlijk af, want uh, jouw broer die heeft uh, een, een tatoeage <lacht> laten zetten. En, en jij hebt dyslexie. <lacht> ja, ja, ja, klopt. Maar, maar heb jij die tekst voor hem opgeschreven? Geschreven? Nee, zeker niet. Maar je zou maar een tatoeeerder hebben die dyslexie heeft. Maar, wacht, <laughs> wacht, zeg je te, maar heb jij die tekst voor ons geschreven? Nee, nee dat had zomaar kunnen zijn, maar uh, ja. het is niet zo gebeurd. Ja. Nee. Maar ja, je broer heeft dyslexie, jij hebt dyslexie. Ja, klopt. Het zit lekker in de familie. Ja, het zit zeker He? in de familie. We are family. Ja, zeker. Ik kom zo nog voor je draaien straks. Ja. En, en wij ja. doen, zeg maar, Let me entertain jou. Ja, nou ja dat, <laughs> uh, Maar er staat dus een J in plaats van een Griekse I. Ja. ja, het is heel sneu. Het ja, heel, maar, we dat, kunnen er grapjes over ja, maken. Maar dat, maar dat is te fixen, dat, dat is nog te fixen. Jawel. Maar het is, het is wel een, een dingetje natuurlijk, hè. Nah. Je, je, je, je, ja, je weet het nee, je, nee Nee, maar nee, nee. Had er nou bij, in, in het woord uh, uh, entertain, had, had, had daar nou een fout in gestaan, dat dan, was dat moeil, nee, dan was dat moeilijker te fixen geweest. Ja. En Joe, dat is gewoon een streepje. Dat is ja. gewoon een streepje. Maar dat als je, is de als je denkt van het is een J, maar het is een, niet een traditionele J. Het is een J. Trouwens, waarom ga ik van jou in godsnaam? van je hebt, ja. je, je, je, hebt, je hebt dyslexie, dus nee, misschien zie jij het wel verkeerd. Maar, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Want die J die gaat als een normale J. En het is het niet een J die een ja. streepje naar links maakt... Ja. naar rechts maakt. Nee, het ja. is een horizontale streep. Ah. Een dus, horizontale streep. <laughs> dus die gaat van links over het streepje naar rechts. En nou, die gaat ja. niet schuin omhoog. Dat je denkt, van nou, het is een schuine Y. Nee, het kan nog gemaakt worden. Het kan zeker gemaakt worden... De kaas gaaf over zijn onderarm en is hij weg. Jezus, wat ben jij? Dat is vent, hè? Nee, helemaal um, even dol. Maar het is, het is sneu voor hem. Ja, maar goed. Ja, het ja. ja, is nou ja, wel een klein maar, maar, beetje. Wanneer humor. kreeg je het door, vraag ik me af. Want hij had aardig wat bier erin zitten op een gegeven moment. Ja. Um, wanneer kwam dit moment? Uh? Oh, come on! Wanneer ik denk, kwam Ik denk moment? wel op, op die dag of die dag daarna. Ah. Ik denk van, hey, voor mij heb je het van horen zeggen dat hij denkt van, hé, hey, je zit een spelfout in. Mm, en was er was iemand wel. die zei van, hé, hey, wie is Lou? Of, of lauw? <laughs> lau? Wie is lau? wie ent I, ent ja, entertain dat Entertain ja. jou of lauw. Weet je, iemand zag de J aan als een L. Ja, ja, ja. En ja, <laughs> toen zei hij ja, van, ja. hé, hey, oh, oh Och jee, wat is dit? Daar, daar <laughs> valt wat over te <laughs> zeggen. Ja, om jullie zelf er voor de rest mee te nemen... in de rest van de avondvulling van vanavond. Ik heb een overzichtje voor jullie klaarstaan. We hebben onder andere nieuws over heel Want die komt met een specifiek specifieke foto op de cover. Uh, Rihanna die raakt een flink, maar bij wie dat weten we dus nog niet. En Shawn Mendes en Cabella, Camilla Cabello moeten we zeggen, want het is geen Cabella, maar Cabello, Cabeo. Uh, er wordt Spaans uitgesproken. Er het wordt het de wordt, het wordt, het wordt een J van gemaakt. Oh, dat is een spelfout ingemaakt in het tatoeage. Precies. Ah, het was Spaans. <laughs> oh, Oké. <okay. laughs> Dan krijgen we ook nog uh, in ieder geval nieuws over Ed Sheeran, Mick Jagger, die toch weer het podium opgegaan is. En de gitaarveiling van Pink Floyd. Voor hoeveel miljoenen euro's is die gitaar eruit gegaan. Uh, we hebben uh, natuurlijk uh, door het overlijden van Avicii hebben we een, een heel mooi album. We hebben gekregen, het album Tim. Uh, en als je naar de lijst kijkt van de Euro Breakdown, die is natuurlijk ook te volgen op, um, op Spotify. Gewoon Euro Breakdown Part 2. Uh, en 2 is gewoon letterlijk het cijfer 2. Uh, daar zijn dus ook de nummers van Avicii en het nieuwe album zijn erin geslopen. Zo dus ook het uh, nummer uh, Hold The Line is daarin uh, teruggekomen. Dat is uh, Avicii featuring Arizona en daar gaan we nu naar luisteren. my Breakdown. We gaan weer snel verder, want we hebben nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. Uh, ja, misschien ook wel, wel even netjes om toch even nog een mededeling te doen. Uh, een huishoudelijke mededeling. Nou vertel, wat is er aan de want... nou, hand? Uh, vanmiddag uh, hebben wij een, uh, een appje gehad uh, van, uh, van Vanity. En zoals jullie weten is Vanity sinds uh, vorig jaar uh, bij het programma in ieder geval betrokken geraakt. Um, en Vanity die heeft uh, in de tussentijd is ook een opleiding gestart. Dus die heeft ongelooflijk druk. En dan voel je hem waarschijnlijk al wel een klein beetje aankomen. Maar Vanity heeft aangegeven dat ze toch wat meer tijd nodig heeft voor haar opleiding. Nou, snap ik ook wel. En dan zijn wij natuurlijk ook niet de moeilijkste. En dan zeggen van joh, weet je, die opleiding die gaat voor. Extra diploma betekent extra ping ping. Extra money. Zo zijn we nou ook wel weer. Ja, zo is het wel. En iedere keer als zo'n accent opzet, dan denk ik alleen maar tata's be like. Hoezo? Welke accenten bedoel je dan? Laat maar. Hoezo? Vertel leg uit. Nou ja. Ja, gewoon dit, al, zeg, alles wat ja, dit, dit, dit, dit. heeft wat uitleg nodig, oké. Okay, vertel, ik, ik, ik, ik ben ik, heel ben, ik ben daar uh, sinds uh, uh, ik, uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Zeg ik, het lucht je hart echt. Ik laat, laat het zo zeggen, we waren toen op de verjaardag van van uh, van uh, van waren we toen met z'n allen waren we daar en ik was natuurlijk nuchter, want ik had voor mezelf afgesproken, ik ga niet drinken als ik nog zo'n stuk moet terugrijden. Ja. prima. Nou, eh, zo gezegd, zo gedaan. Um, en dan zie je op een gegeven moment... dan hoor je op een gegeven moment een beetje de Nederlandse hiphop... hoor je voorbij komen. En dan zijn... Is iedereen is dronken. Normaal gesproken ben ik dat ook. Ja. En dan is het toch, weet je... Dan, dan heb je een beetje die gangster rappers en dat ziet er allemaal hartstikke stoer uit in die videoclips. Nee, dan zit je in een huiskamer... waar gewoon 10, 12 man gewoon stom dronken zijn... en dan gewoon een beetje dat na gaan lopen doen. En dan denk je echt... ja, tata's, be like. En iedere, en dan... keer, iedere keer als je dan iemand... als je dan een Nederlander hoort met een soort van straataccent... dan denk je op een gegeven moment... Van daar... Waarom? Heb ik dus een straataccent? Nee, als jij dat doet... Als jij een beetje zo gaat praten... Ik praat nooit zo. Maar je deed het net wel. Echt, waar? Je deed net een stukje. Ja, ik zweer Nee, echt. Dat doe ik nooit. Ik ben niet een tata. Nee, maar echt. Ja, dat dus. Ja, tata's be like. Maar komt dat omdat ik een... één biertje op heb? Of vijf? Nee, dat heb ik niet met die vijf biertjes. Maar wat heb ik nou gedaan net? Je hoort... Nou ja, weet je wat? Dan, dan moet je woestel maar terugluisteren. Dan, dan, dan, dan kun je dat horen. Hoor je het voor. nou echt alweer? Je hoort een accentje. Oh, oké. Okay. Je hoort een accentje. Ja. En dan moet ik in één keer denken... Ja, dan, moet, dan heb ik echt zoiets van... Ja, dat is belachelijk, En dan denk ik echt van... No! En dan, gewoon <laughs> doe het niet. <laughs> no! Dat is. Dus. In de tussentijd... Uh, ja, zeg, ik, ik zei tegen Patrick net ook... Ik moet er wel aan wennen hoor. Ja, geen dit, dit ik, heb, wel... ik, heb, ik heb mijn handen nu vrij. Kijk, het maakt niet uit dat het stil is. We verzinnen er wel wat op. Al blijven we praten. We hebben genoeg muziek. Uh, ik wil jullie nog kort heel even meenemen. Want uh, er is uh, een gitaarveiling geweest van Pink Floyd. Uh, de Pink Floyd gitarist David Gilmour uh, heeft, heeft zijn gitaar geveild. En een veiling waar uh, de gitarist uh, zijn 126 gitaren te koop aanbood... heeft vrijdag... Dus zo'n 18 miljoen euro opgeleverd. Uh, dat is uh, uitgekomen bij uh, ABC Nieuws En uh, volgens het uh, Veilingshuis uh, Christies, uh, dat de instrumenten verkocht... is het tot nu toe de grootste verzameling gitaren die ze ooit geveild hebben. Nou, 126 gitaren ik heb ze niet. Nee, ik ze dus niet. Dat, dat, dat, dat is ik aardig heb een wat. Een 1 één. Ja... Laat maar jou met de banjo, echt maar. Hey, ik, eh, ik heb er nog nooit op gespeeld. Gilmore liet eerder weten dat de opbrengst van de gitaarveiling... geheel zal gaan naar een non-profit organisatie, uh, Client Earth. Een uh, goed doel dat de machten van de wet gebruikt... om de aarde en zijn bewoners te beschermen. En de te koos deze uh, specifieke doelgroep, uh, in ieder geval organisatie... omdat hij uh, gelooft uh, dat de wereldwijde klimaatcrisis... onze grote uitdaging ooit zal worden. En uh, over een paar jaar zullen de effecten van de opwarming van de aarde... Uh, niet meer terug te draaien zijn. Uh, de muzikant verkocht onder meer... Ook zijn uh, iconische Black Strat gitaar uh, die geveild werd voor bijna 3 miljoen euro. En Gilmore kocht die gitaar in 1970 in New York en gebruikte hem tijdens de opnames van het Pink Floyd album The Dark Side of the Moon. Ja, niet zo raar dat zo'n uh, gitaar voor uh, ja, uh, 3 miljoen euro de deur uitgaat. Dus meen je niet. Ja. Wat een geld, joh. Ja, nou, luister, ze kunnen het, ze kunnen het ervoor vragen. Het, het, het dat is, is een bekendheid natuurlijk, het is een legende. Ja, hoor even op, je hoort net op welk album, The Dark Side of the Moon, daar is ja, hij voor gebruikt. Ja. En dat is een miljoenen verkocht album. Dat is niet zo raar. Nee, zeker niet. En normaal gesproken, en ik, ik ben nu gewoon echt aan het improviseren. En het, is echt, het maakt dan nou maar niet uit, joh. Ik verzin het ik echt. Het is al. echt moeilijk zonder Jingle. Ik, nee, helemaal <laughs> niet, man. Ik, ik lul het wel aan elkaar. Ja, je kunt ze slap lullen. Hey. De top 40. We gaan beginnen. <laughs> ja, normaal gesproken hebben we een hele vette, hele vette top 40 jingle. He, dat is ik ben Eind, Berliner, dat, dat, dat soort dingetjes. Maar nou, de, deze jingle, dat doet me wel denken aan. En aan, aan je moet het maar weten. En je moet het maar weten. Ja, we, dat, dat kunnen we helaas niet hè, spelen. Hè, jammer. Het doet me pijn. Maakt niet uit. Jongens, we gaan beginnen, want we hebben de nummer 40. Tot en met 30. Oh, oh, oh. Ja, dat is, sinds de vorige live uitzending is er een boel veranderd. We hebben nu namelijk op plek 40 hebben we Body, Loud, Luxury en Brando hebben bestaan. Overigens, leuk om te weten, staat nu 49 weken in de lijst. We gaan zo eens even kijken, want dit zou best nog wel eens de Die Hard plaat van deze week kunnen zijn. Stond vorige week op plek 39. En op plek 39 hebben we deze week I Feel It, Left Wing en Cody. Staat nu 6 weken in de lijst, stond vorige week op plek 38. Speechless, Robin Schultz en Erika Cirola vond je vorige week nog op 30 staat nu op plek 38 en nieuw binnengekomen de Overzonderling remix, Danich en Promised Land op plek 37. Op plek 36, Leder Bitches. De Prince Karma deze week, 28 weken in de lijst. Vond je vorige week ook op plek 36. En Phone Down, Armin van Buren en Gary B. Staat nu 7 weken in de lijst, vind je op plek 35. Vorige week stond hij op plek 30. Op plek 35, Phone Down, Armin van Buren en Gary B. Ja, 7 weken in de lijst. Lekker. Dat zei ik net ook al. <laughs> ja. Ik is gewoon dubbel. ze zit gewoon niet in mijn ritme. Ja. Hoe do you love the Chase Mokers. Five seconds of summer. Uh, staat deze week op plek 34. Vond je vorige week nog op plek 31. Staat 19 weken in de lijst. En de nieuwe binnenkomer. Uh, ook weer de tweede nieuwe binnenkomer. Kan ik wel zeggen. Avicii en Arizona. Met Hold the Line staat op plek 33 deze week uh, plek 32 uh, Steve Aoki ELOK Do It Again en die staat nu zes weken in de lijst. Hij heeft wel een flinke val gemaakt want stond vorige week nog op plek 22 staat nu op plek 32, is dus tien plaatsen gezakt maar desalniettemin gaan we waarschijnlijk deze week en volgende week nog wel een keer draaien. Uh, All This Love Robin Schultz en Harl vind je deze week al zeven uh, weken in de lijst stond vorige week nog op plek 34 dus een positief puntje is drie plaatsen gestegen en dan gaan we naar de onbetwiste nummer 30 toe van deze week en dat is. On On My Way en Alan Walker. En uh, die staat uh, ja, 13 weken alweer in de lijst. Ik, ik had eigenlijk het idee dat die toch wel wat korter uh, in ieder geval uh, terug te vinden was. Maar de tijd vliegt, joh, als je leuke platen in je lijst hebt. Dat... Ja, joh, als je naar nou, je zin hebt. Hè? De ah, tijd vliegt. Hartstikke ah, goed. Hey, wij gaan lekker luisteren naar Alan Walker, On My Way. Everybody. <laughs> Je hoorde Nobody Else, Axel, de radio edit. Gewoon even lekker ouderwets. Ik heb een experimentje, dat gaan we gewoon doen. We gaan eens kijken of dit een beetje helpt met de stilte die we hebben. Het technische probleem, wat ook natuurlijk mijn schuld is. We maken gewoon gebruik van een wat relaxte achtergrondzetting. En daar gaan wij de avond mee vullen. En ik hoop dat we daar ook jullie uh, blij mee kunnen maken. Dus uh, in de tussentijd gaan we verder, want we hebben Hilsie. Die is op de cover gekomen met iets heel speciaals. ja. En dat is okselhaar. Mm. Ah. Als vrouwen haar op hun lichaam hebben, behalve op hun hoofd of eventueel hun wenkbrauwen of hun wimpers, dan denk ik, aap ga je scheren. <lacht> maar zij denkt, laten we leuk doen. Heeft de aap uh, ook dus, zich niet te scheren? Ja, dat is heel uh, zie. Uh, doet het dus niet alleen, uh, niet alleen Femme Louise heeft dus ook laten, uh, haar okselhaar laten staan, maar Helsie heeft dat dus gedaan. En op de cover van, het, uh, van de nieuwe uitgave van Rolling Stone Magazine. Zal ze te zien zijn met dikke stoppels onder haar oksels. Lekker. Verwacht dus geen pakje check onder de oksels van de zangeres. Toch is dit een flink statement in de Verenigde Staten. De reacties op Instagram zijn dan ook niet van de lucht. Ze zijn, uh, zo zijn er fans die het geweldig vinden. En dat heel dat, uh, zich zo durft te laten zien. Uh, andere bewonderaars zien het als teken van armoede. En zo luidt de reactie. Ik dacht dat je een miljonair was. Laat jezelf waksen ah. <laughs> je mag echt. dat is wel heftig. Ja, ook de widow Me zwanger is te zien op, uh, met haar eigen haarkleur. Ook leverde dat kritiek op. Zo zou haar huid donkerder zijn gemaakt. ze uh, heeft een Afro-Amerikaanse vader en haar moeder is blank. Maar de foto's, uh, in ieder geval met de foto's, wil ze laten zien uh, dat ze, hoe ze eruit ziet als blanke vrouw. Um, maar dat ze zich uh, uh, ja, Afro-Amerikaans voelt. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ja, dat, uh, die, ja, ja, ik denk ja. we krijgen een heel verhaal hier. Ja, het gaat om stoppels. Ja, het gaat om stoppels. Ik denk, nou ja, dat, dat valt nog mee. Ja, dat vind ik helemaal niet zo heel. Ja, weet je, als je, als je ja, er er een glaver onder je oksel hebt. dan denk je van ja, kom op, ja. zeg. dat is een zweetmagneet. Zweet, uh, weet ik veel wat. En het stinkt en het is vies. Ah. en het ziet er niet heel erg ogend uit. maar stoppels, dat vind ik wel meevallen. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Dat valt echt, echt vreselijk mee. Ja, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, wat, dat wat een nieuws. Hey, voor de bezoekers van het North Sea Jazz Festival uh, ja, heb ik uh, ja, wat, wat, wat nieuws. Is dat goed? Is dat slecht? Dat laat ik jullie natuurlijk beoordelen. Maar uh, Chance the Rapper zal uh, toch niet op North Sea Jazz uh, op gaan treden. De artiest heeft zijn optreden op 14 juli dus afgezegd en wordt vervangen door zangeres Georgia Smit. Uh, een reden voor, de voor het afgelaste optreden geeft uh, North Sea Jazz niet een, uh, daar geven ze geen verklaring op de website... En de rapper zegt eerder ook al een optreden af in Denemarken. Waar hij Festival Roskilde zou staan. Ook een optreden op een festival in Dublin is inmiddels uit de agenda van de artiest verdwenen. Chance the Rapper heeft via social media dus nog niks laten weten. Dus ja, ben jij nou fan van Chance the Rapper? Ga dan eens even kijken of jij wat kan vinden op zijn Instagram. Op zijn Facebook. Op zijn Twitter. Wat hebben we nog meer? Wat doe? Uh, LinkedIn? LinkedIn, Ja, LinkedIn is meer echt zakelijk, daar ja, vind maar je was, die jongens het, het wel zakelijk. Eh, nee, daar vind je die gasten niet op. Nee, nee. dat is waar. Nee. Vind je misschien hives nog in die tijd, weet ik veel. Hives, hives. Je weet dat gebruikt het gebruikt om spelletjes op te spelen. Dat tegenwoordig wel, ja. Ja. Oké, okay. okay, nou ja, fijn, nee, hartstikke goed, top. Uh, leuk man. Ja, Patrick is... Uh, ik ben, op uh, ik, ben, ik uh, ben helemaal in voor. vorm. Hij is in vorm. Ja. Hij, is, hij is echt in vorm. het ah, is allemaal voor het goede doel geweest. Ja, ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dit mooie shirt gehaald, hè? Nou. Ja, zeker. Nou, voor het goede doel. Voor, voor, voor jezelf. Voor mezelf is ook een goed doel, hè? Het ja, is toch het mooiste shirt van Nederland? Ja, dat, dat, dat, dat ben ik absoluut ja, met zeker. Ja, zeker. Ik, ik, ik, ik hoor nu een paar mensen met die jouw pad was, hoor ik bij die raar zitten. Oh, als je nou durft te zeggen dat dat geen mooi shirt is, ik trek je kop erop. <laughs> ja, dat is een prachtig shirt. Ik heb een mooi nieuwe Ajax-shirt gekocht. ...van het nieuwe seizoen. Ja, hartstikke goed. Ja, jongen. zeker. Ik ben er hartstikke helemaal goed. weer blij mee. Auwe, met het mooie gouden eredivisie-logo... ...dat ze betekenen dat we gewoon kampioen zijn geworden. Nou, ah, lekker. Ja, hartstikke goed. Ja, ik ben er helemaal trots op weer. Elk nee. jaar weer een nieuw shirt en dit is ook weer een mooie. Ja, heel goed. Hey, uh, we hebben een, uh, nog een nieuwe binnenkomen. We hebben, ik heb het al gezegd, we hebben er vijf in totaal. Dus we hebben de, dit uur hebben we er al drie gepresenteerd. Aan het einde van het uur gaan we uh, nog even kijken... ...welke er nou precies nieuw zijn binnengekomen. Um, de nieuwe die is binnengekomen, dat is van Alessio. En Alessio heeft uh, ditmaal de samenwerking opgezocht met Tini. Ja, Tini, dat is niet van Lau en Tini. Maar dat een andere Tini. Ja, dat is ja. een beetje, ja. beetje grof. Ja, Eentje is dood. Ja, ja. Eindje, hè? Dus ja, Tini die is met Alessio gaan samenwerken. Vond het hartstikke leuk. En daar is de volgende plaat, Sad Song, uit voortgekomen. Sitting in your room, I feel so far, far, far away You know what to do to pull me into you Cause every time you move, you take my breath, breath, breath away I you, ooh. suddenly off my feet So you come through, now I play you on repeat I'm so Jump, Armin van Buren in de mix met Van Halen. worden hier net voorbij komen hier bij de Euro Breakdown. Heerlijk. En we gaan weer lekker verder. Ja, zeker. Met dat achtergrondmuziekje. Ja, kom op. Even genieten. Een beetje in die zomer vibe komen. Heerlijk. Het was prachtig weer vandaag. Ja, het is echt buiten alles verwachtige best... Ja, echt. Ik dacht dat eigenlijk dat het vanaf maandag een beetje zou opkomen. Maar het begint dus eigenlijk al van gisteren. Het gisteravond kwam het een beetje. Ja, het was gisteravond. Uh, kwam kwamen de nachtwolken, ik thuis. prachtige beelden, supermooi. Ja, ik kwam ik thuis oh, jee. en het was, ik, ik kwam al thuis en ik oh jee. Gaat die over? Neem maar op. Patrick gaat de telefoon opnemen. Hey Patrick! Wacht even, ik zet Patrick zijn microfoon even uit. We gaan eens heel even kijken. Want volgens mij zit hij in de telefoon 2. Oh, ik kan, ik denk. Ja. Hoor jij hem nog? Jij ja, hoort hem nog. Is dit hem? Ja. Wacht even, als jij de telefoon nou eens ophangt. Nee. Oh, nee. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Even kijken. Ik hoor hem niet, ik hoor hem niet, ik hoor hem niet. Wat gaat hier fout? Ik heb geen idee. Hang hem maar op, we kijken wel wat er gebeurt. Ik, ik ga het straks even proberen. Ja. Het werkt nog niet helemaal ja. zoals we willen. Maar er was, ik, ik hoorde van Fred dat er al een uitdaging was met de telefoon. Eh, vanavond. Maar dat, dat, ja, dat zijn dingen die kunnen allemaal. Eh, kunnen allemaal gebeuren. Maar gaan in de tussentijd gaan wij gewoon ook vreemd, vrolijk weer verder. Want we hebben uh, natuurlijk de nummer 30 tot en met 20 nog door te nemen. We hebben natuurlijk 40 tot en met 30 net besproken. En er zijn natuurlijk uh, drie nieuwe platen in het eerste uur alweer ook gedraaid. Uh, als wij dan naar de nummer 30 tot en met 20 gaan kijken... dan hebben wij deze week op nummer 30 staan uh, On My Way, Alan Walker. 13 weken in de lijst, stond vorige week op plek 27, drie plaatsen gezakt. En uh, daarnaast uh, op 29, Nobody Else, de a track remix van uh, Axel. Twee weken nu terug te vinden in de lijst. Is van plek 37 doorgeschoten naar plek 29. Starry Night. Peggy Goo, Zeven weken in de lijst. Staat nu op plek 28. Vorige week op plek 19. En op plek 27. Losing It. Fisher. Staat op plek 47. Zit ook wel... Uh, ja, dicht is, tegen de Diehard plaat aan. Dicht uit. tegen de plaat aan. Stond vorige week op plek 25. Is dus twee plaatsen gezakt. En uh, Wish You Well. Sigala en Becky Hill. ...vind je deze week uh, op plek 26... ...stond vorige week op plek 29... ...staat nu drie weken in de lijst... ...en is dus ook drie plaatsen gestegen. Dan uh, Tough Love... ...Avici, Agnes, Vargas en Lagola... ...op uh, alweer zes weken in de lijst... ...op plek 25 deze week te vinden. Vorige week nog op plek 23... ...is twee plaatsen gezakt... Op plek 24 de nieuwe binnenkomer Alessa, Alesso moet ik zeggen. En Tini staat uh, met, uh, even kijken, met song nu op plek 24. En Oh Yes, Rockin' with the Best, laid back Luke en Keanu Silva. Vijf weken in de lijst vind je op plek 23. Vorige week nog terug te vinden op plek 12. Is dus 11 plaatsen gezakt. En op plek 21 hebben we Summer Air, Hardwell en Trevor Guthrie deze week. Staat nu drie weken in de lijst. En uh, stond vorige week ook op plek 21, dus blijft rotsvast op zijn plaats staan. Dan gaan we straks naar de nummer 20 toe. Maar voordat ik die ga aankondigen, wil ik jullie eerst nog even kort meenemen in de drie nieuwe binnenkomers van deze week. We zijn begonnen met uh, ple de plek 37, uh, de overzonderling remix: uh, Danich en Promised Land. En uh, op plek 33, Hold the Line, Avicii, Arizona. En uh, ja knap, toch knap. Wel fijn dat er steeds meer van zijn nieuwe muziek. Ook die lijst inkomt, had ik eigenlijk niet verwacht. Ik denk, nou, er zullen twee, drie singletjes inkomen, maar het worden er steeds meer. Misschien dat we het hele album nog eens een keer in de lijst hebben staan, maar dat het meemaken. Het zou me trouwens niks verbazen. Want het, deze lijst is natuurlijk gebaseerd op airplay, streams, eh, dus het zou mij niks verbazen als er nog meer platen terug gaan komen. Um, dan op uh, plek 24, uh, nogmaals Alesso en Tini. dus uh, met Sad Song. Dat zijn drie van de vijf nieuwe binnenkomers die we in dit eerste uur gedraaid hebben. Ik ga jullie langzaam maar eens bekend maken met de nummer 20 die we hebben deze week. De nummer 20 is een DJ van 50 jaar oud. Draait nog steeds in de beste clubs over de hele wereld. Het is een Fransman en hij heeft samengewerkt met Ekon. Hij heeft samengewerkt met Nicki Minaj. Hij heeft met weet ik veel wie. Hij heeft met iedereen samengewerkt. En dan heb ik het over niemand minder dan uh, ja, David Getta. Hij heeft een plaat opgenomen met Ray en uh, de plaat heet Stay. Wij gaan dit eerste uur gaan wij afsluiten en dan komen wij in tweede uur bij jullie terug. Wat daar gaat gebeuren, ja, moet je maar gewoon blijven luisteren.